Een criminele hoorstalserie van Anton Quintana. Regie ab lector. Oké. Okay. En nu wat Rudolf A. betreft. Waarom had die brave, alom gerespecteerde burgerman eigenlijk een lijfwacht nodig? Een chauffeur zou je bedoelen. Oh ja? Ja. In uniform. <laughs> nee, nee. Waar nou heb je dat niet? Ik heb al lang genoeg een uniform gedragen. Hij kon me zo krijgen of helemaal niet. Had je wel uh, vaste werktijden? Ja, uh, ik moest dag en nacht beschikbaar zijn. Ja, logisch natuurlijk, want je weet hoe wij zwakke mensen ineens gegrepen kunnen worden door onze vreselijke begeerte. En dat hier drieënhalf uur voor in de auto moest zitten, dat telde niet mee. Wie zegt dat er in deze eeuw geen hartstochtelijke minnaars meer bestaan? Ik ben natuurlijk razend nieuwsgierig naar het foutje geworden. Anna de Zwart, maar aan haar komen we later. toe. Alles op zijn tijd. Je zegt het maar. Uh, zeg uh, Willink woont in Limburg, hè? Ja, even buiten Roermond. Kapitale, villa, landerijen omheen, tuin, tennisveld. Zambad? Nee, dat soort luxe is niet voor Willink. Als hij ergens de pest aan heeft, dan is het de buitensporigheid, ja. Mijn vraag is, is hij trouwens nog echt overtuigd katholiek? Hij gaat elke week biechten met de communie. Mm -hmm. Dan heeft hij natuurlijk heel wat te biechten. Nou oh ja, dat hoop ik dan voor. Anders was het nog weggegooid. Geld ook. <laughs> ook een manier om het te bekijken. Ik vind het tennisveld anders ook nog best luxueus. Daar maken alleen zijn vrouwen en kinderen gebruik van. Was jij inwonend? Mm, ja. Mm. Uh, en nee, er stond een boswachtershuisje aan de dat mocht ik intrekken. Nou, dat beviel best. Groot landgoed met alles erop en erop. Viswater in de buurt. Als hij op kantoor zat, had ik de tijd voor mezelf. De meeste avonden bleef hij keurig thuis, dus ik ook. En wat voerde je dan uit? Televisie kijken, lezen. Verveelde je je niet? Nee, nee. <laughs> voor mij had het nog jaren mogen duren. Had je contact met de rest van de familie? Mm, ik noem me zwaar. Af en toe wel? Af en toe wel, ja. Waarom? Mm, kom ik later op de eerst dit afmaken. Oh, ons gesprek is al genoeg uit de hand gelopen. Ik durf die band nooit meer af te luisteren. Die is al een kwartier geleden gestopt. Oh, ja? Nou ja, kijk maar eens. Je hebt dan weer gelijk. En hoor, dat fantastische horen, ja. Kun je dat verhaal van Pau. De val van het huis Uschman. Ja, die, uh, die man die langzaam gek wordt. Precies. En hoe erger het wordt, hoe scherper zijn wordt. Ja, dat herinner ik me. Hij had zijn zuster levend begraven of zoiets. Ja, hij kon er helemaal in een graftombe aan de kist horen krabben. Kunst. Ze bouwde eruit. Waarom we dat? Mijn gehoor is steeds beter aan het worden. Het begon als ik die hoofdwond kreeg. Nu weet ik wat het betekent als ik dingen achter muren ga horen... Fietspellen aan het andere eind van het bos... ...goed geoliede bandrecorders in bureau laten. En dan komt er weer zo'n aanval aan. Is het nou echt zo, Paul? Verbeel je dat niet? Het is zo. Ik weet niet wat die scherven in mijn kop doen, maar... ...ze bewegen, ze doen dingen met mijn hersens en met mijn gevoel. Net als extra hoger gaan steken bij veranderde kweer... ...zo gaan geluiden mij prikken... En ja, nou heb ik niemand levend begraven, al denkt de politie van wel. Dat scheelt natuurlijk. Eh, draai de cassette niet om? Waarom niet? Ik zei dus het laatst. Ik had geen noemenswaardig contact met de familie. <laughs> Ijzeren Heijn. Maar je hebt gelijk. We moeten verder. Um, officieel ging je dus door voor Willem privéchauffeur. Ja, ah, zo kun je het noemen, ja. Hun vaste chauffeur moest meestal mijn vrouw of een van de jongvrouwen vrouwen. Mm -hmm. Zijn drie grote dochters bedoel ik, die woonden nog allemaal thuis. O oh, ja, dat ze een beetje leuk. Ha! Oh, drie trutten. Rijp voor het klooster. Ja, daar hadden ze ook alle drie iets mee te maken, maar dat weet ik het fijne in niet van. Had je dan geen contact met het personeel? Nee. Wou Willem dat liever niet? Ik niet. Ik ben overdreven op mijn privacy gesteld. Dan kun je maar beter de grens duidelijk trekken. En het waren allemaal van die typische oud gediend. wat zijn leuke jonge meid bij, dus... Uh... Vragen? Geen vragen. Wat verder? De ritten naar Amsterdam. Hoe vaak legde Willem bezoek af? Nou, dat lacht er maar helemaal. mevrouw. Hij had een overvolle agenda. Allerlei verplichtingen. mede bezoeken tot laat in de avond soms. Ja. Ga verder. Je wou nog iets zeggen? Nou ja, die, die willing. Ja, je kunt je natuurlijk vrolijk maken om zo'n stijve Paapse fatsoenrakker die er stiekem een blond stuk op nahoudt. Maar af en toe moest ik toch een petje voor me afnemen. Wat hij ook in Amsterdam uitvrat. Hij zorgde altijd dat nog zaken, nog familie, nog personeel eronder te leien had. Als hij s'nachts op pad was geweest, dan zat hij even goed om negen uur aan zijn bureau. Mm -hmm. Ja, nog wat. Als dat kreten weer eens goed in de tang had genomen... dan viel er hij zijn frustratie niet op mij bot. Op al die godvergeten lange ritten... heeft hij nog nooit iets rotters tegen me gezegd. Nee. Ja, ik bedoel, maar die, die hark heeft zijn eigen stijl. Ja, dan moet je hem nageven. Ja, het is niet alleen dat ik voortdurend door de smerigste op een hart gezeten word... of dat ik er best in heb dat het makkelijke leventje in Limburg nou afgelopen is... Het zit me nog veel meer dwars dat hij blijkbaar rottigheid gekregen heeft. Ik heb het gewoon niet verdiend. Nou, hoerspaar. Nou, geen sentiment. De zak houdt er een vriendin op na die hem blijkbaar als een spons uitknijpt en verder voor gek laat staan. En die zelf notabene toch een lolletje haalt bij uh, Hells Angels of uh, dat soort vliezels. Nou, dan nou had hij toch op zijn minst een keer in de spiegel moeten kijken en zichzelf moeten afvragen. Hé, hey, Rudolf A, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Tja, kom op, alsjeblieft. Heb jij nooit eens helemaal fout gezeten bij de gozer... ...en wat je eigenlijk van een tijd wist. En hoe lang heb je het we zo goed nog... laten te doorretteren? Ja, zeg maar niks. Ik zie het aan je gezicht. Het zit precies in de roos. Laat ik nou altijd gedacht hebben... ...dat mannen of goed konden knokken... ...of goed konden praten. Maar jij... ...je kan op beide terreinen heel aardig meekomen. Dat moet ik zeggen. 1-0 voor jou. En veeg alsjeblieft die zelfvoldane grijns van je gezicht. Nou, het is waar. Ooit heb ik jarenlang niet alleen mijn leven... maar ook nog dat van een aardige maar voor mij onbogelijke man verziekt. En als hij dan niet al eigen beweging vandoor was gegaan... Nou, zou ik misschien nu nog met hem getrouwd zijn geweest. Oké, okay. dat was dat. Maar toch vraag ik mij af, hoor... waar Rudolf A. Willink mee bezig was. Houdt hij zelf nog niet in de gaten dat het allemaal niet zo lekker zat? Ja, natuurlijk wel. En hoe gaat dat? Je denkt dat ik het wel zou redden, hè? Je wilt de waarheid niet onder ogen zien en je wilt Anita niet opgeven. Anita? Ja, Anna, Annie, Anita weet ik veel, kies maar uit. Ze noemt zich op het moment Anita. Anita, dus waar? En dat voor een blond stuk, enfin, Die Willing was blijkbaar behoorlijk verschillend, hè? Heb jij dat persoonlijk ontmoet? Mm -hmm, meer dan eens. Ik begin al nieuwsgierig naar het te worden. <hijf>, dat is al best. Ja, maar dan loop ik op mijn schema vooruit. Dat moet je vooral niet doen. Is ze mooi? Wie? Zeker, dan niet aan natuurlijk. Groot lijf, grote mond, karakterloze ogen. Oeh, jouw type is er blijkbaar niet. Ik zou het matras nog niet willen aanraken waar ze op gelegen heeft. Maar ja, hoe zit het nou? Ja. Praten we nou over uh, Anita? Waar? Uh, uh, uh, uh, uh, oh ja. Willink wist toch op zijn minst dat hij nogal ongezond bezig was? Anders had hij geen lijfwacht genomen. De volgende vraag is... Wie heeft jou eigenlijk met hem in contact gebracht? En dat gaat jou nou eens geen mannenmoer aan. Die oh. hm? oh. dus eigen wakker hebben. Oh, sorry, hoor, sorry. Neem me vooral niet kwalijk, ja. <laughs> het zou mij anders niks verbazen als het die oude draak zelf geweest is. Het is lastig stiekem genoeg voor. Wie? Ah, laat maar. Ja. Ja, Ja? Ik ben het Ruud. Hoe kom jij aan dit nummer? <laughs> Overredingskracht. Ik schop die stomme griet straat op. Hoor eens, Ruud. Doe me een lol en bel me niet meer op dit nummer. Als ik ja. hier ben, dan moet ik me concentreren en dan kan ik niet gestoord worden. Dit is zijn auto ook? Komt toch nog aan toe. Geef me Maud even. Nee, is dit? Nee, nee, nee. Jij kunt me thuis bellen. Als je hierheen belt, dan hang ik je op, hoor. Nou, geef me Maud. Oké. Okay. Maud? Maar... Hier zit de best. een beetje mijn Je verliet me niet, hè? Ja, ja, Maud, als je dit nummer ooit nog eens aan iemand doorgeeft... dan kun je meteen een nieuwe baan gaan zoeken. Wat? Ja. Zeg, wacht even. Maak het nou een beetje. Zeg, ja, dan wordt hij mooi. Weet je hoe die rotzak aan het nummer komt? Even een boekje gejat. Nou ja, ja zeg. van achter vragen vandaan. Ik heb me het nummer ook niet gegeven, hoor. Wat denk je wel van me? Toch nog aan toe. Dit kan het nou echt niet hebben. Ik ben bezig. Ja, kan ik het helpen? Ik denk dat hij leuk is. En uh, wiens vriendje is eigenlijk, hè? Je, je moet mij niet uitkappen voor iets wat hij doet. Kan toch moeilijk de winkel uitgooien? Of moet ik soms de, de politie roepen? Zeg het maar hoor. Oké, okay, sorry. Ik zei sorry, Maud. Eh, uh, kom je nog langs voor iets sluit? Nee. Hoe is het gegaan? Drie klanten. Ik best verkocht. Zeg, ik kan niet een half uurtje eerder weg, dan komt toch iemand Nou, doe maar. Maar wees morgenochtend wel op tijd, hè? Maar we geen potje van. Ben morgenochtend? Wat jij koffie hebt. 10 eh, uur hè? Oké. Okay. Nou, zeg bedankt. Dag. Ja, bedankt. ja. ja loop. Terra weer nog één. Terra? Nou. nou, waar we gebleven. Zeg, wat zou je denken van nog een pilsje? Hm? Ja, goed. En uh, even je gemak dan. Ja. Lijkt me beter. Heel goed idee. Jezus wat een middag. Ja. Bovendien, jij maakt het ook makkelijk. Ik? Wat heb ik nou weer gedaan? Geef je toch een brave antwoord? Ja. Het gaat ook niet helpen dat een of andere grapjas die Ruut heet... ...je boekje gejatte. Hoe oh, weet je dat? Oh, ja, die scherpe oren van je. Lastig, hoor. Hij klonk als een uh, toffe gozer, die Ruut. Ja. Vond je? Ja, nou, als ik jou was, zou ik gewoon even terugbellen. Nee, echt. Voor mij hoef je juist niet te generen. Ik begrijp die dingen. ja. En ik begrijp jou, jij zit te vissen, hè? Vissen? Je zou wel wat graag weten wat je nou van Ruud moet denken. Och, Mout was anders al zo vriendelijk om even te benadrukken dat hij niet haar, maar jouw vriendje was, dus... En, uh, ja, ja, ja, ja. En uh, waar waren we gebleven? En bach, ik durf die band niet eens meer terug te draaien. Ik ben in tijden niet zo warm geweest, weet je dat geloven? Ja, zo'n telefoontje kan lelijk afleiden. Jij, jij leidt me af. Hoe kan ik me nou concentreren met zo'n gluiveld smoel voor me? Nou, ik, ik doe jou een voorstel. We gaan hier nog één uurtje mee door om dit eerste gesprek af te ronden... en dan gaan we ergens eten, oké? Okay? Ja, maar waarom rond je het niet hmm. af tijdens het eten? Is zo hoor. Nee, we zitten hier nou al uren. Deze ruimte is me eigenlijk een beetje te benauwd, hè. Die maffe maskers die we maar aangapen. Straks wordt er weer gebeld. Oké, okay. genoeg. Stop, we gaan. Zeg, uh, zou je niet eens opnemen? Ik denk het er niet aan... Nou, zullen we dan maar gaan? Ja, dat is goed. Verdomme. Het kan iemand anders zijn, hè? Ja, het is niet wat jij denkt, hoor. Maar ik moet echt even opnemen. Waar nou, ga je gaan? Ja, dat heeft hij van mij niets dan. Maar ik kan nog buiten wachten dat je dat niet. Ah, wel? nee, ben ik gek. Ja? Wat klinkt je bezig? Heb je al... Uh... Oh, oh, ben jij, Draak? Uh, kun je even wachten? Ja, sorry, Paul. Maar dit is echt een privégesprek, wie je daar? Ik ben alles. Een mooie situatie, hij zat hier. Nou, en? Nou, geloof het of niet dat die vent die kan precies horen wat iemand aan de andere kant zegt. Hij heeft een fenomenaal gehoor, echt waar. Maar dat leg ik je later nog wel eens uit. Ik stond op het punt om weg te gaan. Met Paul? Ja, we gaan ergens wat eten. Nou, dat zou ik dan maar niet doen. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Er is een arrestatiebevel voor hem uit. Oh, nee. Het is niet waar. Hij zegt dat het niet waar is, draak. Nee, echt, dat, dat, dat kunnen ze niet maken. Wat heb jij... Doen jullie op die stapavonden nog wel eens wat anders dan domweg zuipen? Hoe goed kennen we nou eigenlijk? Goed genoeg om samen land te durven worden. Mm. Zegt dat iets? Mm. Als je nou weet dat ik een smeris ben... en dat hij een beetje tegen de onderwereld aanleut, dan moet dat toch wel iets vertellen, hè? Draak, hoe we het doen, doen we het... maar Paul Wolven mag gewoon niet opgesloten worden. Heeft hij je nooit verteld dat hij, uh, nou ja... Uh, aanvallen krijgt door, uh, door die hoofdwond? Wat voor aanvallen? Nou ja, uh, van hoofdpijn. Maar ook... Uh, ja, dan heeft hij het verschrikkelijk benauwd en zo, en dan, dan, dan, dan krijgt hij aandrang om te lopen, lopen, lopen, en nog eens lopen. En als dat hem nou in de baai is overvalt, ik ben bang dat hij dan brokken gaat maken. Draak? Ben je er nog? Een maf verhaal is dit. Ja. Wat moet ik daar dan mee? We hebben het toch al vaker opgepakt, niks in de hand, waarom dan nou ineens zo'n drama? Omdat hij nu wordt opgesloten, hè. En hij voelt dat er zo'n aanval onderweg is. Ja, ik, ik weet dat het allemaal erg onwaarschijnlijk klinkt, maar ik geloof hem. Heeft hij daar nooit iets over gezegd, over die aanvallen van hem? Nee. Maar ik heb hem wel eens zo door de stad zien lopen... dat ik dacht, er is iets vreemds aan hem. Oh, nou. Maar ja, dan leek het me wel beter om niets aan hem te zeggen. Ja, Nou, de begint, begint. het had iets zeggen van slaaphandelen. Wel in een stevig tempo, maar toch... Ja, jezus, daar let je niet zo op. Hè? Oh, ik zie het voor me. De kroegentocht van de zwijgende mannenbroeders Aandoenlijk... Maar hoe dan ook, je moet maar als je nek uitsteken hoor. Bedenk maar wat. Maar zorg dat hij niet ingerekend wordt. Mens, het gaat toch alleen maar om voor, een voorraad. Dat is Lop dokter. Ja, die het verschil nog niet ziet tussen een vent die bezopen is en iemand die in een coma ligt. Nou, ja, dat is toevallig één keer voor. Nee, nee, nee, die dingen gebeuren vaker en dat weet je best. God Christus, draak, hij is jouw gabber. Daarom juist, dat is al aan bekend. Ik heb een corruptiezaken op Je moet hem helpen. Doe ik dat dan niet? Nou, door af te schuiven met je spaarcenten. Uh, maar ik ben nog niet eens echt begonnen. En wie zegt dat ik succes zal hebben? Moet Paul Wolver dan al die tijd in voorarrest blijven? Grote kans dat hij ook voor goed de mis ging Ja, meid, je weet niet wat je vraagt. Ja, dat. Ja. Vandaag hobbelen we de regels. Maar dit is echt foute pool. Er is een arrestatiebevel voor Paul uitgegaan. Dat kan ik niet negeren als politieman. Dus iedere agent loopt op het moment naar hem uit te kijken. Daar komt er wel op de heer. Nou, lollig. Als jullie in een restaurant gaan zitten, dan ademt er misschien pontificaal uit. Maar die afgang kun je tenminste nog besparen. Laat hij zich bij het dichtbezijde bureau melden. Ik van mijn kant zal er dan achterheen dat er vandaag nog een dokter bij hem komt. Weet je wat jij kunt doen, draak? Doodvallen. Omdat die zieke willingsresultaten willen zien... pakken jullie een verdachte op met weinig maatschappelijke status... om jullie goede wil te tonen. Nee, maar niet ben jij ineens dood, busman? Oh, meestal zal het ook een zorg zijn, dat is waar. Maar in dit speciale geval doe ik niet mee. Ik vind dat jullie die chemiel het niet aan mogen doen. Alsof hij het al niet moeilijk genoeg heeft met die ingedeukte kop van. Zeg, al. Hoe ja. goed ken je wel van nou eigenlijk? Vanmiddag is jullie eerst de afspraak, als ik me niet vergis. Ja, nou, meid, dat ga je wel over in je eisen. Dit is allemaal mijn zaak en mijn risico. Want jullie krijgen hem niet, als je dat maar weet. Ja, een ben fiksgoorde, geloof ik. Hé, hey, Janet Turk, ben je er nog? Ik ga op hangen draak. Je rekent er zeker op dat ik zal doen of mijn neus bloed, hè? Maar je weet wat erop staat. Dat ze gezochte personen voor de politie verzeer. Als jullie hem komen halen, zorg jij er maar dat je voorop loopt. Dan neem ik jou als eerste te grazen. Hé, hey, oude raak, dan mag je misschien met vervroegd pensioen. De hele dag bij die dweil van een hospita koekies vreten en een koffielebber. Ah, dat is toch eigenlijk wat je het liefste wilt. Ik zal haar vragen of ze een cake pakt. Voor als ik je om opzoek in de baai. Oké, okay, pas maar dood, Smeer eens. staat, dan stap je meteen in, oké? Wat is dat dan? Leg je straks uit in de auto. Waar gaan we heen? Naar mijn huis. Ik heb net bedacht dat ik nog van alles en nog wat in de ijskast heb. Het lijkt me leuk om voor ons samen te koken en intussen verder te gaan met het interview. Ik heb zo vaak ergens door ons. Ja, dat wil ik ook graag. Dat weet je wel. Vijf minuten terug zou ik een moment geaarzeld hebben. Er is intussen iets veranderd. Dat telefoon heeft dus niet gedaan. Je moet dat gebeurd hebben. En ik denk wel dat ik weet wat... Dan gaan we weer oppakken, hè? Als we opschieten, dan krijgen ze de kans weer. Het is dus wel een diékenaar moet dat natuurlijk Joris. Dat kan bijna niet anders. Je hebt ons met elkaar in contact gebracht. Niemand anders weet dat ze via jou mij kunnen waarschuwen. Het was Joris. Maar wat doen dat dan naartoe? We moeten opschieten. We velen ze nog maar pas uit. Hoe eerder we van de straat zijn, hoe beter. ...en zo'n tip kan hij zich gewoon in de nesten werken. Oh, op. Over die rotzak zou ik me geen zorgen maken. Die draait al zoveel jaren mee. en echt rottigheid die het nog nooit gaat. Daar is veel te uitgekoopt voor. En jij is met jou mee Ach, Geen vond komt over het idee dat je bij mij zit. En hoe kan het onloze vrouwtje als ik nou weten dat je gezocht wordt? Officieel heb ik geen contacten met de politie. Ja, jurus weet het toch? Oh, niet. Wat <laughs> draak allemaal weten toch niet weten? Zou je voor mee kunnen schrijven? Nou, ik ga er ook nog aan. Bah. Misschien is het beter dat ik niet met je meega. Het zat wel oké. Vrienden, goed, werkt ik eronder dag. Ja, dat zal best, maar dan komt mijn werk wel weer meteen stil te liggen. En ik begon net zo lekker op gang te komen. Als jij bij mij logeert, dan kunnen we gewoon verder gaan. Op die manier beleven we misschien wel eens de dag dat je weer gewoon op straat kunt lopen. Uh, haha, oh ja. Waarom lach je? Ja, hm, je kijkt zo streng je al die lieve dingen, hè. Ik meen het. Nou, kan ik de auto gaan halen? Oké, okay, ja, jij de auto, maar... kunt lekkere sla maken, jij. Dank je. Nou, uh, koffie staat op de plaat, kopjes suiker in de kast, room heb ik niet in huis. Ik ga nou op de bank zitten en uh, verder met mijn werk, mag jij iets geven? Oké, okay, komt in orde. Zo. Nou, waar waren we gebleven? Zeg, kan je het vinden? Ja. Zeg, hoe was suiker? Oh, een uh, half schepje. Hé, hey, um, hoe dacht je dat destijds eigenlijk over? Over dat lijfwachtje spelen. Uh, voordat wil ik van het toneel gebrengen bedoel ik dus. Nou, hij had uh, inderdaad iemand nodig die de klap opving. Oh ja? Uh -huh. ja. Nou, en uh, daar betaalde hij ook voor, hè? Die zal mij ook niet worden klaar. Zeg, ik vertel me het wat meer over de tegenpartij. Nou, het zijn dus geen onderwereldfiguren, hè? Ja, eigenlijk nam ik ze niet helemaal serieus, hè. Het zijn nozem, angels, uh, motortuifels. Ja, geen gangsters dus, hè. Ja, daarom snap ik er ook niks meer van. Zij kunnen hem niet ontvoerd hebben. Mij vraagt hem Waarom nee, niet? Ach, niet hun stijl. Maar aan de andere kant... Aan de kranten iedere dag vol staan over gijzelingen, ontvoeringen. Maar nou, misschien hebben ze het toch wel gedaan. En dan... Uh, ...kan het uit de hand zijn gelopen. Dan hebben ze zeep geholpen, bedoel je? Ja, per ongeluk. Mm -hmm. Uit onhandigheid. Nee, maar eerlijk gezegd geloof ik niet dat zij het gedaan hebben. Er is nooit om een losgeld gevraagd, hè? Nee, maar dat kan nog komen. Al duurt het wel wat lang. En strategisch is het juist de moment te lang voorbij. Ja, nog even de familie is aan zijn verdwijning verwend, hè? Dat bedoel je toch? Ja, als ik hem gekidnapt had, hè... En dan zou ik nou als een linkeroor opgestuurd hebben en kom op met de poen, anders krijgen jullie morgen zijn neus over de post. Nee, wie het ook gedaan hebben, ze maken er geen haast mee. Oh, orde bruut, nou eens. Je meent het ook nog? Ja, je doet zoiets goed of je begint er niet aan. Alleen om die reden al zouden ze moeten weten dat het mijn werk niet is. Nog koffie? Uh, nee, ik heb nog. Zeg maar, euh, klappen zijn er dus wel gevallen. Dat mag je wel zeggen, ja. <laughs> maar hij dacht er zeker niet over om naar de politie te gaan. Weg, ja, gek. Politie is zo zelden discreet, zei hij. En uh, die, die, die vechtpartijen, kwam daar geen politie bij? Nou, Toevallig niet. Maar als het wel zo geweest was, dan had het geen enkel verschil gemaakt. Het is regel dat de baas buiten schot blijft. Ach, je verzint maar een smoes om de heibel te verklaren en je, je draait ervoor op ook. Allemaal inbegrepen. Leed het hart, hè? Mm -hmm. Nou, wat die vriend van Anita de Zwart betreft, wat kun je me over hem vertellen? Niet het gewone type van de pooier. Junky. Mm. Hij profiteerde wel volop mee van winningse goede gaven, maar... Heh, jaloers was hij ook. En zo tegenstrijdig zijn mensen nog eenmaal. En Anita zelf kwam soms behoorlijk opstoken. Oh ja? Ja, nou, Ricka, uh, die meid is verknipt. En in het begin snapte ik mij niet hoe die gozer steeds wist... wanneer ik op de was. Tot ik in de gaten kreeg dat die rotmeid ze zelf waarschuwde. Ja, stel je dat nou even voor. Dus ze daar met Rudolf A in of om Helsing, terwijl ze weet dat, door haar toe de die motor daar was buiten met fietskettingen staat staan te wachten. Ja, dan ben je toch wel een aardig en ja. Gaaf geval van haat, liefde. Hmm. <laughs> Toen ik dat eenmaal deur kreeg, was het gauw bekeken. Ik ben eens op eigen houtje op bezoek gegaan bij die dame. Toen heb ik het er een en ander verteld. Wat dan? Nou, tegen die tijd kennen die jongens en ik elkaar, hè? Hm? Een soort van wapenstilstand. Ze wisten dat ze het met de gaten konden nemen, maar ook hoeveel ze dat zou gaan kosten. Een paar zou ik er altijd mee nemen. En die dag ben ik naar de blonde stuk toegegaan. Ik heb gezegd, meid, dat moet je eens goed luisteren. De eerstvolgende keer dat die bende weer voor je flat opduikt, terwijl je met willing lichter rotzooi, daar ga ik op ze af. Maar ik loer maar op één persoon. En dat is weer maar vallen ze met z'n allen over me heen... dan nog krijg ik hem te pakken. Het is wel dat je het weet. Heb je dat gedaan? Mm. En? Het was meteen afgelopen. Willing snapte er niks van. Dat maar goed, hè? Als die geweten had dat ik... lieve Anita een beetje bang had gemaakt... dan zou hij me prompt ontslagen hebben. Mm. Zij kon je moeilijk verlinken. <laughs> ja, ja, ja. Je bent niet mis, hè? Even zo goed ben ik blij... dat ik door nooit de graas heb hoeven te nemen. Uh, eigenlijk mag ik hem uh... wel... Boy is clever, boy. Ja. En je moet je voorstellen, dat je je niks, een kobold. als een maatsloper van tot tot teen in het leer, hij niet. Hij zit in een t-shirtje op zijn zware norton, Met slippers, in plaats van laarzen aan zijn voeten. Ik maak me sterk dat hij nog geen vijftig kilo weegt. En klein als hij is, houdt hij even goed de hele bende onder de duim. En als hij ook al de enige van het stel... Met hersens. Je mag hem wel, maar toch zou je hem te genomen hebben. Tuurlijk. Maar bleef ik anders. Als Anita met dat geintje weergepflikt had... dan zou ik voor gemold hebben. maak je daar maar geen illusie over? Moest toch wel? Ja. Je moest wel. Maar even goed. Koffie? Hm? Nee. Hm. Maar wat ik nou maar wou zeggen... die meid die het strekken. Uh, jij wil vast en zeker op de afgang. gaan. Maar dan moet je er goed in de gaten houden. Ze is link. Boris de kwaadste niet. Maar zij heeft gevaarlijk veel invloed op hem. En die maat van hem zullen we graag een geintje met je uithalen. Geintje? Ja, wat dacht je? Dat verbet je ik. ik. Je zou de eerste niet zijn die de voorpagina haalde dankzij de Helse engels. Nou ja, wat er voor gaat. Ze vieren delen je bij wijze van grap. Zeker als ze kans gezien hebben naar spiet te komen. en ja. Anita is trouwens de dier. Ja, ook dat nog. Lekker gedaan, maar dat moet ik wel zeggen. En uh, die Bor, zit die veel bijder over de vloer? Nee, maar dat wisselt nogal. Hoe dan ook, het beste is dat je Anita niet tegen je in het harnas jaagt. Gelukkig ben je een vrouw, dat voorkomt een hoop problemen. oh ja? Hoezo? Nou. Aan een vent wil ze met alle geweld bewijzen dat ze onweerstaanbaar is. Dat valt haar meestal niet zo moeilijk, want ze heeft een imponerend lijf. Ze hoeft echt alleen maar uit te pakken. Maar ja, eenmaal de koffer met erin je moet het bezuren. Halverwege, dan begint ze je waarschijnlijk al te haten. En Willings zal daar niet zoveel van gemerkt hebben. Maar, ja, omdat je nou eenmaal de kippen de gauw en iets laat. Zal... Al kon ze het toch niet laten om die knuppels tegen hem op te hitsen. Hoe weet je dat allemaal? <laughs> ja, niet uit ervaring. Nou ja, tenminste niet wat Anita betreft. Maar ik herken die hele manier van doen. En trouwens, Boer heeft het min of meer toegegeven. Ja, die slaapt bij haar, maar geloof me niet dat hij ooit met haar vrij... Boer begrijpt Anita. En dat is zijn macht. Heb jij zo uitgebreid met Bor kunnen praten? Dat was niet nodig. Ik begreep, hoor, dat was mijn macht. Hé, <laughs> hey, hoe viel je die? Ik maak de laatste koffie op. Goed? Ja, ja, doe maar. Zeg, dat betekent dus eigenlijk... dat we Anita de Zwaard ook op de verdachte lijst kunnen zetten, hè? Jazeker. Maar zij heeft het niet gedaan. Hoe weet je dat zo ze zeker? Twee redenen. Op de eerste plaats verdween hij in Roermond... Ik stond met de wagen voor het kantoor geparkeerd. Hij had natuurlijk zijn eigen parkeerplaats. <kijkt> en toen hij niet op kwam dagen, ben ik bij de portier gaan informeren. Die belde naar boven. En de secretaresse zei dat hij al een half uur weg was. En dan ben ik naar huis gereden. Dan was hij ook niet. Wat is dat? Niets, niets, niets. Ik heb steeds het gevoel dat ik iets aan het vergeten ben. Telkens als ik dit vertel... Hm? De politie heeft natuurlijk eindeloos te doorzijken over die middag. Willink is een man van vaste gewoonte. Hij komt altijd precies om vijf uur naar buiten. Dus dat ik pas na een half uur ben gaan informeren, dat vinden ze vreemd. De waarheid is, ik zat te lezen... Dus die hele Willink vergeten. Nou, leg dat maar eens uit. Maar wat zou je dan vergeten zijn? Ik weet het niet. Maar er was iets... dat ik dacht... Hé! Hey. Ja, alleen... ik weet niet meer wat... ik was te veel met dat boek bezig, denk ik. En eh, die, die tweede reden... waarom Anita de Zwarte het niet gedaan kan hebben... je had er toch twee? Dat die in Roermond verdwenen... en niet in Amsterdam is geen zwaarwegend argument... zeker niet voor een bende motordagels. Ja, wat denk je? Ik ben natuurlijk meteen naar de toe gegaan. toen Willink ineens niet meer opdagen. Dezelfde dag... Stond ik al bijna op de stoep. En? Ja, want ze is een formidabele actrice, zoals ze weet van ik. Ik hou het op het laatst. Maar ga gerust naar de toe en trek je eigen conclusies. Nog een moment. Mm -hmm. Ja? Ja, uh, dag aan met me, Lillian. Oh, hallo. Hoe gaat het? Nou, ik ben weer zo'n beetje aan het werk. Zeg, ik heb je boodschap gevonden op antwoordapparaat. Ja, uh, het is misschien maar een maf idee van me, maar uh, ik wou het toch proberen. Jij vertelde me eens dat je altijd mannelijke fotomodellen en figuranten tekort kwam, bepaalde types. Met. Is dat nog zo? Ja, soms. Nou, dan weet ik iemand voor je. Je weet iemand voor je? Uh -huh. Sinds wanneer ik het gezien, jij je voor dat soort dingen? Een jongen van een jaar of twintig. Erg knap, maar uh, niet verwijfd. Ja, klinkt goed. Heeft hij ervaring? Nee, maar hij is zo ijdelig pest, dus je hoeft hem echt niet te leren hoe hij zich bewegen moet. Als hij een minder mooie kant heeft, dan heb ik het nog niet gezien. Nee, maar wat wil je nou eigenlijk? Nou, als ik hem nou eens naar je toe stuurde. Oh ja, goed, maar uh, wat dan? Hoe bedoel je? Nou, zal die donus van jou een beetje fotogeniek blijven? Nou, kan natuurlijk wel in een of andere spotje moffen, makkelijk hmm. zat. Ja, maar wat dan? Ik bedoel, wat verwacht hij daarvan? Vast inkomen? Nou, vergeet het maar. Carrière als acteur, zo niet filmster, dus gaat. wat. is eigenlijk zijn ambitie? Nou, op het moment voert hij geen bliksem uit en ambities koestert hij niet, voor zover ik weet. Hm. Dus je wilt hem eigenlijk alleen maar op de straat houden? Begin je, je moederinstincten op te spelen? Er is zeker wat storing op de lijn, maar dat laatste heb ik niet verstaan. Wat zei je? Hm? Niet. Nou, stuur je uit voor Koorden, maar ja. Zie wat ik doen kan? Hoe heet hij eigenlijk? Ruud. Ruud wat? De, de, de Dat weet je niet? Nee. <laughs> Hier, hè? Och, krijg wat. Uh, Dag. Dag! Oh. Ben jij te grinniken? Ik? Nee. Gaapte. Slaap? Nou, ja, ik zou best een hoop kunnen gebruiken. Ja, nou, ga je gaan. Je ziet wel waar alles staat. En jij ook? Uh, er staat een aangebroken fles wijn. Geef me daar maar een glas van. Oh. Waar, uh, waren we gebleven? Anita het Zwart staat nu ook op de verdachte lijst. Ja, ja, net als ik. Nou, jou komen we nog toe. Nou, ik begon al te wanhopen. Zeg, als we Rudolf aanwilling voor vanavond eens een beetje vergaat. Ik word zo moe van hem. Nou, ja, mijn idee. Dankjewel. Dan moet ik nog één ding doen. Draak bellen. Liep je nog niet? Ja, had je gehoopt, hè. Is er nog nieuws? Over wat? Ja, over corrupte smeren ze, nou goed. Zeg, moet ik al dat werk in mijn eentje doen of hoe zit dat? Nou, nou, wat zijn we wakker van Kijk, Draak, als Willink intussen gevonden is, dan zou ik dat bijvoorbeeld ontzettend graag van je horen. Oh ja, dat is waar ook. We zijn nou niet alleen Willink kwijt, maar ook die chauffeur van hem, dat weet je ook alweer. Ja. Zeg, die bleek helemaal niet thuis te zijn... ...toen mijn collega's van zijn pet wilden lichten. En in oh. de stad kunnen ze hem ook niet vinden. Misschien zoeken jullie niet goed genoeg. Ja, de verdwijning maakt hem natuurlijk wel weer eens over hè? Hoezo? Weet hij dan ik jullie hem zoeken? Misschien zit hij wel ergens in de polder te vissen? Nou, in dat geval hebben we hem gauw genoeg. Het is gesloten seizoen. Maar hoor eens, Als ik iets nieuws te melden had over de zaak Willink... ...dan had ik juist al gebeld. En verder zit ik hier in mijn dode eentje... Terwijl jij vandaag iemand wat moet te hebben die een nachtje overblijft. Maar waarom zoek je dan meteen wat achter? Vorige keer met Ruud, die jongen die hier zijn blootje rondliep... toen dus zat je er ook helemaal naast. Ja, maar dit man niet. Laat me niet lachen, joh. Waarschijnlijk ligt hij op het moment al naast je in bed. Fuck, je brengt me in een pijnlijke situatie. Ik heb je toch gezegd dat Paul alles kan horen... ...wat aan de andere kant gezegd wordt. Nou, dan heb ik hem misschien op een idee gebracht. Slaap lekker. Geen nieuws over de zaak, wil Ik heb het gehoord. Oh ja. Uh, zal ik het logeerbed opmaken? Goed zo. Verwacht je logiers. <laughs> <laughs> Lotje? Ik heb gebeld. Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb toch open gedaan. Nou, wat motje? Ik bedoel over de telefoon vanavond, oh. Dat ik even langs wil komen om te praten over uh, Willing. Over oh, jij dat? Ik lag te slapen. Hij is zo laat gemaakt. Wel, nee, ik slaap altijd smiddags. Dat gaat wel. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om over Willing te praten. Waarom zou ik? Je bent niet van de politie, zei je. Ik ben een vriendin van Paul Wolfen. Ja, dat zei je. Waarom is dat stuk niet meegekomen? Met jou heb ik niks te maken. Door de verzening van Dillink is Paul in moeilijkheden gekomen. Hij staat onder verdenking in de politie hem. Als je hem wilt helpen... Heb jij wat met Paul? Hoezo? Hoezo, jezus, moet je dat te worden burger terug. Wat ziet hij eigenlijk in zo'n oud wijf als jij? Dat moet je hem vragen. Zeg, eh, blijven we hier op de stoep staan? Nou of ja, eh... kom op maar binnen. Ben dan toch wakker. Dit was het zesde deel van De Draak, BB en De Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Orrie. Paul Wolfe door Frans Kopshoorn. Joris door Hans Hoekman. Maud door Barbara Hofman. Ruud was Olaf Wijnands. Lidia Gerrie Mantel. En Anita de Zwart, Corrie van der Linde. De regie had Ad Leupner.